Dat zei premier Wen Jibao bij de opening van de jaarlijkse vergadering van het Volkscongres, die twee weken duurt. Wat er precies op de agenda staat, is niet bekend. PVV-leider Wilders presenteert vanmiddag het rapport over een mogelijke terugkeer naar de gulden. Het onderzoek is gedaan door een Brits bureau, dat bekend staat als eurosceptisch. Zaterdag zei Wilders al dat de voordelen van de euro uitkomen op 800 euro per persoon en de nadelen op 2700 euro. Hoe die getallen zijn onderbouwd, moet bij de presentatie vanmiddag duidelijk worden. Op verschillende plaatsen hebben gisteravond en vannacht grote branden gewoed... zonder dat er slachtoffers zijn gevallen. In Voerendaal in Zuid-Limburg ontstond brand in het monumentale stationsgebouw. In Koog de Zaan werd een loods in de as gelegd, vermoedelijk naar kortsluiting. En in heer hugo woedde brand in een kassencomplex. Het luchtalarm ging af om bewoners te waarschuwen voor de rook.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 En Marcel Ooster. Maandag 5 maart, goedemorgen. Iedereen weer aan het werk. En het regent buiten. Dat wordt geen prettige ochtendspits. We gaan het zien. Geldt ook voor het Katshuisoverleg. Rutte, Verhagen en Wilders beginnen vandaag aan hun onderhandelingen over extra bezuinigingen. En hervormingen. Onze verslaggevers staan straks op de stoep bij het Katshuis. Wordt minister de jager van Financiën over die besprekingen? En we praten erover met Ari Slop. Hij was er in 2009 bij namens de ChristenUnie. Toen het kabinet Balkenende voor eenzelfde opgave stond. Vladimir Poetin leek gisteravond zelf het meest verbaasd over zijn overwinning bij de Russische presidentsverkiezingen. Correspondent Kisha Hekster doet verslag vanuit Moskou. En we spreken ook maar even met een waarnemer bij die verkiezingen. Namens de Raad van Europa, Tini Cox. Amerikaanse president Obama hield een toespraak voor een grote pro-Israël conferentie. Dat was er zeer naar uitgekeken, maar het viel wat tegen. Straks een verslag van Wissel de Jong. En de schoonmakers in Nederland zijn al negen weken aan het staken. Dat is een record. Mark-Hobby Visser brengt vanochtend de verschillende partijen weer aan de onderhandelingstafel. De Rabobank ...heeft de bank pas gedraaid. U hoort zo wat dat betekent. Hmm. En de tuinbranche heeft geen last van de crisis. Alles groeit en bloeit maar door. En de bedenker van R2-D2 en Darth Vader is overleden. En PSV werd gisteren in eigen huis afgedroogd door SW Twent. Daarover en over heel veel meer hoort u dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. En op Twitter heten we NOS Radio 1. Vladimir Poetin heeft in Rusland de presidentsverkiezingen gewonnen... met 64 van de stemmen. Gisteravond sprak hij met een betraand gezicht aanhangers toe in Moskou. Poetin zegt dat hij een eerlijke en open strijd gewonnen heeft. Over de tranen van Poetin wordt nog gediscussieerd. Aanhangers van de president zeggen ze dat, dat ze van ontroering zijn. Critici houden het erop dat hij last had van de wind. Het wordt zijn derde termijn als president van Rusland. Later deed Radio 1 Journaal. Na acht uur spreken we met Tini Cox, hoofd van de waarnemers van de Raad van Europa. Hij vertelt hoe het eraan toeging in de stemlokalen. Het dodental na de tornado in de Verenigde Staten is opgelopen naar 39. Een peuter uit Indiana overleed aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Het meisje werd vrijdag gevonden in een korenveld. vlakbij de Staker waar haar familie woonde. De rest van de familie was al omgekomen. De hulpverlening voor de mensen die hun huis kwijtraakten. komt inmiddels op gang. Deze meisjes brengen ingeblikt voedsel naar de kerk. We brengen dingen naar de kerk. voor de families. dingen die niets hebben. Dat er zoveel hulp is, is een goed gevoel, zegt deze vrouw, die ook haar huis kwijtraakte. Here. In Indiana kwamen nog acht andere mensen om door het extreme weer. De andere slachtoffers vielen in de staten Kentucky, Ohio, Georgia en Alabama. In Ohio is de noodtoestand uitgeroepen. President Obama heeft federale hulp toegezegd. De Venezolaanse president Hugo Chavez heeft opnieuw kanker gehad. Dat zei hij op de nationale televisie. Na het verwijderen van een nieuwe tumor heeft Chavez nog wel bestraling nodig... maar volgens hem zijn er geen uitzaaiingen. Toch gonst het, volgens correspondent Marion van Rooijen... volop van de geruchten in Venezuela. Uitgelekte verklaringen van behandelend artsen... zeggen dat hij er heel slecht aan toe is. Eén ding is zeker, een opvolger heeft hij niet. En daar zit hem precies de zwakte van het regime van Chavez. Het Chavismo heeft geen overlevingskans zonder Chavez zelf. En hoe moet het dan met de verkiezingen? Na bijna een jaar van operaties en chemokuren en mededelingen... dat hij nu echt gezond is, is er nog steeds niet duidelijk... Wat voor kanker die heeft? Zal Chavez een full-blown campagne kunnen voeren voor de presidentsverkiezingen van begin oktober? Dat is de vraag in Venezuela. En dat zei onze correspondent Myon van Rooyen. Afgelopen nacht drie grote branden in Heerhugowaard, Koggen de Zaan en Voerendaal. In Heerhugowaard werden enkele woningen ontruimd na een brand in een groot kassencomplex, zegt de brandweer. Er is uh, allemaal plastic zeil en plastic potjes waar plantjes in staan. Dat is allemaal uh, in de brand gegaan. En uh, u begrijpt, uh, plastic, uh, dat, dat, dat wordt heel erg heet, dat brandt alle kanten op. Als ik het goed heb, is het iets van 18.000 vierkante meter aan kassen. En ja, er wordt van alle kanten tegelijkertijd geblust. Ook met een hoogwerker uh, staan ze erboven. Bij de brand kwam ontzettend veel rook vrij. Daarom zijn tien omwonenden geëvacueerd. Recht tegenover het bedrijf waar de wind op staat is een nieuwbouwwijk. En daarvoor zijn enkele alleen van de huizen. En de bewoners van die huizen zijn tijdelijk geëvacueerd en hier in de omgeving ondergebracht. Ja, het was zo heftig dat het luchtalarm afging. Dat gebeurde uit voorzorg. De meldkamer heeft om half één vannacht het luchtalarm af laten gaan. Om de mensen te kunnen waarschuwen dat ze hun ramen en deuren vooral gesloten houden. En de brandweer verwacht nog tot 8 uur vanochtend bezig te zijn met blussen. Begin van de nacht stond een verdieping van het monumentale station in Voerendaal in de brand. De brandweer bluste de brand snel. Bewoners en hun huisdieren konden ook uh, gauw in veiligheid gebracht worden. Het treinverkeer tussen Maastricht en Heerde lag door de brand wel enkele uren stil. En ook het treinverkeer tussen Uitgeest en Zaandam werd stilgelegd gisteravond. Bij station Koog Zandijk en Koog aan de Zaan stond een loods in brand. Het treinverkeer is uh, daar stilgezet, ook omdat de brand natuurlijk erg dicht bij uh, het brand lag. Maar ze hebben ook op, uh, op de rails vanaf die kant uh, de brand bestreden. En in de loods waren vier mannen aan auto's aan het sleutelen. Ze konden op tijd wegkomen. Vermoedelijke oorzaak is volgens de politie kortsluiting. Bij de brand kwam ook asbest vrij uit het dak van de loods. Dat wordt vandaag opgeruimd door een speciaal team. En de treinen, die rijden weer. De Poolse president Komorowski heeft twee dagen van nationale rouw aangekondigd voor de slachtoffers van het treinongeluk in het zuiden van Polen. Skala zjawiska jest na tyle duża, że powinna być to żałoba ogólno polska. President bracht gisteren een bezoek aan de ramplek. Twee passagierstreinen botsten met hoge snelheid tegen elkaar. Bij het ongeluk vielen 16 doden. Ruim 58 mensen raakten gewond. Het is het zwaarste treinongeluk in 20 jaar in Polen. China verwacht het komend jaar een economische groei van 7,5 procent. En dat is een procent minder dan vorig jaar. Werd bekendgemaakt bij de jaarlijkse opening van het Volkscongres. En we gaan wel zien wat dat voor de Amsterdamse beurs gaat betekenen. Die sloot vrijdag, ondanks slechte CPB-cijfers op een winst van 14 tiende. De Dow Jones bleef schommelen rond de nul... en technologiefonds Nasdaq verloor 4 tiende tegen het eind van de handelsdag. Beurzen in Azië zijn alweer geopend. Japanse Nikkei-index staat op het ogenblik op een licht verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien minuten over zes. De kaartverkoop voor Pinkpop in Landgraaf begon afgelopen zaterdag om tien uur. Alle kaarten voor de slotdag van het festival, dat is dus de maandag, waren binnen een paar uur uitverkocht. Dan spelen onder andere James Morrison, Manfred Sons en Gers Pardoel. Bruce Springsteen en zijn E-Street Band sluiten het festival af. Pinkpop vindt dit jaar plaats op 26, 27 en 28 mei. You put on your coat. Bruce Springsteen hoorde u met Easy Money. Bijna kwart over zes werd dit weekend volop gedemonstreerd in Beirut, hoofdstad van Libanon. Er waren demonstraties voor en demonstraties tegen de Syrische president Assad. Van oudsher zijn er nauwe banden tussen beide landen. En dus stonden zondag de twee groepen tegenover elkaar op het Martelarenplein in Beirut. De muziek die van de beide kanten van het Martelarenplein komt... in het centrum van Libanon, die lijkt wel heel erg op elkaar. Beide gaat het over Syrië. Aan de kant van de zee heb je een Soenitische sheik... die uit het zuiden van Libanon zijn mensen heeft opgeroepen... om vandaag hier naartoe te komen. Soenieten, dus zij steunen de oppositie... de overwegend Soenitische oppositie in Syrië. En min of meer dezelfde muziek die komt van iets verderop op het plein, Waar ook weer Syrische vlaggen gezwaaid worden. Maar daar zie je dat er heel veel portretten van de Syrische president worden meegedragen. En die zie je... Daarbij de soenitische demonstranten zie je die niet. Dit zijn de aanhangers van de Syrische president. En ik sta er een beetje tussenin, omdat er een paar honderd anti-Assad-demonstranten zijn, een paar honderd pro-Assad-demonstranten, maar ook een paar honderd Libanese militairen die het allemaal uit elkaar moeten houden. Panzervoertuigen zie je door de hele binnenstad, waterkanon hier gestaard naast. En eerder in Libanon waren ze namelijk slaags geraakt in Tripoli, een stad in het noorden van Libanon, waar ze in wijken vlak naast elkaar wonen. Dat zal bij Roet vandaag niet gebeuren. Ik loop eventjes naar de Syrische president toe. Dat wil zeggen, op de foto natuurlijk. Die wordt meegedragen door een groep demonstranten hier. We willen geen inmenging van buitenaf, zegt deze man. Zelf moeten we de problemen oplossen. En inmenging van buitenaf, daar is hij heel duidelijk in. Al-Qaeda bemoeit zich ermee, via de Soenieten. Uh, Amerika bemoeit zich ermee, Saudi-Arabië bemoeit zich ermee, de golfstaartjes, Tartar bemoeit zich ermee. Saudi, Saudi, Qatar. Dat hebben we dus allemaal niet nodig, zegt deze man. Samen moeten we het oplossen in Syrië. I'm Syrian. I'm from a Lebanese Tot een minuut geleden stond hij heel druk te dansen... midden op straat in een groep met mannen. Maar nu staat Hassan naast me. Hij is hier in Beirut geboren... maar is kind van een Libanese moeder en een Syrische vader. En ik ben hier vandaag om te laten zien... dat we allemaal achter ons land staan. Allemaal achter onze president. President. We willen democratie. Wij willen ons land niet kapot maken. De demonstranten, gesteund door de golfstaten, die willen dat wel. We willen geen oorlog in ons land. We willen geen bloedvergieten in ons land. We steunen onze president, is hier de boodschap van. De meeste mensen zijn hier gastarbeider in Libanon-buurlanden. Dus er werken heel veel Syriërs van oudsher hier in Libanon. Libanon. Uh, alleen wat ze hier kijken is de Syrische staatstelevisie. En daar laten ze dus niet zien wat er op dit moment in Homs gebeurt. Ja, voor zover het in te schatten valt. Maar de berichten het afgelopen weekend... is toch wel dat er een soort zuivering plaats lijkt te hebben... in Baba Amr, de wijk die zo zwaar belegerd is de afgelopen weken. En de angst bestaat in plaatsen ten noorden van Homs... Eh, eh, tot en met de Turkse grens, Idlib, het plaatsje daar... dat daar hetzelfde gaat gebeuren. Maar daar willen ze hier niets van weten. Sunnieten, ja. Shiiten... Christenen en Alawieten, allemaal zijn we één. Allemaal zijn we Syriër. Dat is zoals ik het zie, zegt deze man. Sunni, Shi'i, Messi'i, Alawi. En En En hij heet Syriër. En of het waar is, dat weet ik niet. Maar hij er wel applaus mee van de mannen die om ons heen staan te luisteren. Een reportage vanuit de hoor die van onze correspondent Sander van Hoorn. Het is uh, bijna tien minuten voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan vanochtend uh, voor het eerst even naar Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Waar ben jij? <laughs> ja, ik schrijf vanochtend uh, een beetje geschiedenis. En wel op, uh, op verschillende manieren vanochtend. Om te beginnen, lieve, lieve, lieve... Marcel en Lara, moet ik jullie allebei hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen die ik dit weekend heb mogen ontvangen. Ik schrok me eigenlijk een ongeluk toen ik de deur opendeed en de bloemist, de bloemist, voor me stond met een schitterende bos tulpen. Hartelijk, hartelijk bedankt uh, daarvoor. Het was Graag toch even heel, ja. Heeft hij het over? Graag gedaan. Weet jullie eigenlijk oh, nog waar nee. over? Gaat? Nee. Nee, nou ja, goed. Kijk, ik bedank jullie. Maar eigenlijk moet ik natuurlijk de luisteraars bedanken... of zoals Premrade de Kisjoen het altijd zegt op Radio 1... de Nederlandse belastingbetaler die de publieke omroep mogelijk maakt. Ik heb dit weekend namelijk van u, lieve belastingbetaler... een bos bloemen mogen ontvangen... omdat ik twaalf en half jaar in dienst ben van de NOS. Zo zo. Ja. En ik vergeten, wist dat he? helemaal niet. Ik schrok met een ongeluk. Oh. <laughs> het is verdorie de langste relatie die ik in mijn leven heb uh, gedaan. Goed, dat even terzijde, maar in ieder geval ook... het is zo snel gegaan, moet ik ook zeggen. Het is zo snel gegaan en ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan. En ik hoop maar, lieve luisteraars, dat u mij er nog een paar jaartjes bij gunt dat ik nog even door kan gaan. Nou, ik ben blij dat ik dat even gezegd mocht hebben. En nogmaals, de bloemen staan prachtig. Ik heb er zelfs twee bossen van kunnen maken. Uh, ontzettend ja. zijn. En dan gaat het ook nog zo. Want ja, goed. Van, uh, dan hebben we dus, dat is dus ook, zeg maar CAO-matig... krijg je dan ook nog een klein douceurtje. Dat vind ik ook ontzettend leuk. Ik wil best zeggen hoeveel het is. Als je 12,5 jaar in dienst bent van de NOS... dan krijg je 150 euro bruto. Nou, dat is dan toch leuk... En ik ben dan toch ook even gaan uitrekenen hoeveel dat dan in guldens is. Nou, dat is nog een heel bedrag, moet ik je wel? Nee, serieus, ik ga daar niet om spot. Ik ben daar hartstikke blij mee. En ik vraag me af, Marcel en Lara, of de mensen waar ik mij vanochtend mee ga bezighouden... of die ook een bosje bloemen krijgen als ze twaalf en een half jaar gewerkt hebben. En ook nog een financieel doucheurtje. En ik durf te voorspellen dat het niet zo is. De schoonmakers... 150.000 mensen in Nederland zijn al weken aan het vechten. Niet voor een bosje bloemen of een douceurtje op een 12,5-jarig jubileum. Maar gewoon voor arbeidsvoorwaarden, voor werktijden en voor wat zij zelf noemen respect. Ik heb me daar al vaker mee bezig gehouden. Eh, dit fragmentje komt uit 2010. Toen was ik nog niet 12,5 jaar in dienst. Luister maar even. Uh, vanaf, uh, vanaf vandaag uh, worden de acties uitgebreid. Al enkele dagen sinds maandag wordt er in het zuiden des lands gestaakt. In Heerlen en Maastricht en Venlo en ook hier in Eindhoven. Ik heb hier uh, een aantal stakers om mij heen staan. Ik sprak net een meneer die zei, ik doe tachtig wc's in een nacht. Ja, met meneer Ben Abdullah. Ja, u doet tachtig wc's in een nacht. Ja, klopt. Ik doe tachtig wc's in de nacht. En uh, ja, ik vind het heel... Uh... Dat is hard werken dus? Ja, ik vind het heel hard werk. Dus ja. Met hoeveel mensen doen jullie een trein? Uh, meestal met zeven mensen. En dan, uh, hebben is we... dat minder geworden? Ja, uh, dat is zeker minder. Want toen ik begon waren we met zestien mensen. En nu hebben we teruggedraaid naar uh, zeven mensen. Dus als je ziet, die werkdruk wordt steeds groter. Ja. En ja, het gaat niet zo meer door, snap je? Dus uh, het moet een keer opgehouden worden. Anders uh, uh, gaat ons lichaam alleen maar achteruit. Ja, dit kan niet meer zo. En ons lichaam gaat alleen maar achteruit. Dit is uh, wat ik in 2010 uh, heb gemaakt. En ondertussen, ik heb het even uitgerekend, schrijven wij dus uh, ook wat dit betreft uh, geschiedenis. Want dit is de langste actie die nu loopt sinds de Tweede Wereldoorlog. Of sterker nog, sinds 1933. Mijn vraag is, waarom schiet het niet op? Wat is er aan de hand? Waarom komen die schoonmakers en met hun werkgevers uh, niet uit? En daarvoor heb ik in Utrecht een ontbijttafel ingericht, waar alle partijen aan zullen plaatsnemen. Ik heb toezeggingen van iedereen. En het is mijn streven, dat is mijn cadeautje, terug uh, dat we er voor half tien uit zijn. Het is, misschien wat, het is misschien een zware opdracht, maar ik ga het toch proberen. Wij zijn benieuwd. Mark ja, Robin, ja. horen later van je. Aan de ontbijttafel gaat hij dus proberen de onderhandelingen een beetje op stand te brengen. We... Oui. <lacht>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 Voor de voorzitter van de Belgische en Nederlandse Star Wars Fanclub. Dat was niet die laatste trouwens. die stilstond bij het overlijden van Ralph Macquarie. Het NOS Radio 1 Sport. FC Twente heeft PSV een donkere bladzij in de clubgeschiedenis bezorgd. In eigen huis werd PSV met maar liefst 6-2 verslagen. Nog niet eerder kregen de Eindhovenaren zoveel doelpunten tegen in een thuiswedstrijd. En om het nog erger te maken voor PSV, de ploeg speelde bijna de hele tweede helft... met een man meer dan Twente. De nederlaag kwam dan ook hard aan bij de supporters. Op de tribunes was de sfeer broeierig. Het was een brandje en werd ook nog gevochten. De trainer Fred Rutte snapte teleurstelling.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 PSV is op de ranglijst inmiddels gepasseerd door Twente. Koploper AZ heeft nog wel een punt voorsprong op Twente, maar de ploeg van Steve McLaren heeft een wedstrijd minder gespeeld. Hij vindt dat zijn ploeg een grote mentale stap heeft gezet. Um, we talked about it before can can I mentale the mental attitude, the belief to win in a place like uh, PSV and they sure they can. And not just that, but the way they dominate Het uh, It's a strong, powerful team uh, as a lot of talent. Een goede blend en een goede mixture. Maar de is dat ze een team waren. En ze job De manier waarop Twente domineerde laat zien dat zijn spelers echt hebben gespeeld als een team. Met kracht en talent, al dus Steve McLaren. Achter AZ Twente en PSV staat Ajax nu op de vierde plaats in de eredivisie. Schaatser Stefan Groothuis heeft voor de derde keer op Rijn net naast de zegen gegrepen. in een wereldbekerwedstrijd over de 1000 meter. Ook in Herenveen was de Amerikaan Johnny Davis te sterk voor de wereldkampioensprint. Nip de verlies geeft Groothuis wel vertrouwen voor de komende weken. waarin de wereldbekerfinales en het WK-afstanden nog op het programma staan. Uh, nou, ik denk dat ik hem over twee keer uh, kan winnen. en Volgende week ook wel. Dus uh, dat is heel niet veel. Ik dacht, ik heb hem ook. De laatste bocht. Alleen uh, ging op zich ook goed. Alleen hij uh, ja, kwam dus net een halve meter of een meter voor me uit. En dat pak je in die 50 meter niet meer terug. Dan rij je gewoon uh, naast elkaar op het dat, dat lukt je nooit meer om dan een meter terug te pakken. Bij de vrouwen greep iedereen wust in Tiof net naast de overwinning op de 1000 meter. Ze werd verslagen door de Amerikaanse Heather Richardson. Radio 1, het NOS-journal. Half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. In Rusland is een tweede ronde van de presidentsverkiezingen niet nodig. Premier Poetin won gisteren met overmacht. Hij kan rekenen op zeker 64 procent van de stemmen. Als tweede eindigt het communist Chuganov met ongeveer 17 procent. Het wordt voor Poetin zijn derde ambtstermijn als president. In het Katshuis begint straks het beraad over extra bezuinigingen. Onderhandelaars van VVD, CDA en PVV... hopen de komende weken een akkoord te bereiken... over bezuinigingen die kunnen oplopen tot 16 miljard euro. Die operatie is nodig om het begrotingstekort binnen de perken te houden. Het grootste parlement van de wereld, het Chinese Volkscongres... is begonnen aan zijn jaarlijkse vergadering. Twee weken lang bespreken bijna 3000 communistische afgevaardigden... uit het hele land voorstellen van de regering. In zijn openingstoespraak zei premier Wen dat China dit jaar uitkomt op een economische groei van 7,5 procent. En in Polen geldt een periode van twee dagen nationale rouw... voor de slachtoffers van de treinramp dit weekend. In het zuiden botsten twee treinen op elkaar... waardoor 16 mensen omkwamen. Bijna 60 mensen raakten gewond. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De meteorologische lente mag dan begonnen zijn... maar daar merken we vandaag nog weinig van. Vandaag veel bewolking en regen met temperaturen van 5 of 6 graden in het zuiden en 7 graden in het midden en noorden van het land. De wind wordt gestuurd door een lage drukgebied boven het zuidwesten van Nederland en draait daar tegen de wijzers van de klok omheen. De windsnelheid is over het algemeen matig. De neerslag houdt een groot deel van de dag aan, maar in de loop van de middag zou het in de noordoostelijke helft van het land wat droger moeten worden. Vanavond wordt het in een groot deel van het land droog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 AWB Verkeersinformatie. Er staan nu 10 meldingen met een totale lengte van 31 kilometer. De twee langste files zijn op de A4 Den Haag-Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp 5 kilometer. En op de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Nijkerk en Knoop het zes 6 kilometer. Frenk Barendse is manager van Ali Beeg.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 Morgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Amerikaanse president Obama ontvangt, later vandaag, de Israëlische premier Netanyahu. En de twee bespreken dan de situatie rond Iran. Israël stuurt aan op een aanval op Iraanse nucleaire installaties. En Iran heeft gezworen in dat geval keihard terug te slaan. Als het zover komt, dan is de vraag of Israël goed is voorbereid. Want waar moeten de burgers bijvoorbeeld schuilen? Correspondent Monique van Hoogstraten zocht uit waar zij dan naartoe moet... want haar huis heeft geen schuilkelder. I may ask you something? It's supposed to be a war with Iran. Where should I hide? We're not ready for it. Most buildings are not ready for this. Deze man zegt dat heel veel huizen dat ze niet hebben, geen schuilkelders. It's a very big critique of the government. The government hasn't done very much to... Uh... Dat het land er eigenlijk helemaal niet op voorbereid is, dat dat ook kritiek is op de regering. Do you have a shelter? We personally do all new houses. We live in a new house. Hij heeft zelf wel een schuilkelder, want hij woont in een, een relatief nieuw huis. En hij zegt, alle huizen die de laatste twintig jaar gebouwd zijn, die hebben wel een schuilkelder. So I have look for friends with new houses. Definitely. In every area there is public places to stay. I think that... Hier, is een public garden. Deze meneer van de boekhandel verwijst me naar een park verderop, of misschien de school hier in de buurt, dat ze daar een plekje hebben. Laten eens <middels> dus kijken of ik een leraar kan vinden. <middels> dat is de school, hè, shelter? <middels> Dan We gaan nu de trap af, om het schoolgebouw. Hier is er, de te hij denkt, nou, je kan als het erop aankomt toch nergens schuilen. We gaan een lange gang door. One. Ja. Een grote staande deur. Een... Een... Twee staande deur. En er staan allemaal muziekinstrumenten, want hier wordt ook muziekles gegeven. Maar je kan hier toch zeker niet een paar kinderen herbergen. Ik kan me niet voorstellen dat ik daar dan zomaar bij mag. Hier een bordje dat verwijst naar de community council. Eens kijken of ze hier meer weten. So there's no miqlat in my house. I'm just wondering where should I go? I think it's really problematic. Many people don't know exactly. Deze man op het gemeenschapshuis zegt dat veel mensen zich daar zorgen over maken omdat veel mensen niet weten waar hun schouwkelder is. Where, where do you live exactly? In Bakka. In Bakka. Okay, so we actually share together. So. But dit blijkt mijn overbuurman te zijn. You don't have a shelter too in your house? No. Deze, no. deze man, mijn overbuurman, blijkt zelf ook geen schuilkelder te hebben. Dus hij is ook een beetje bezorgd. I know about some shelters that... Hij noemt nog één of twee plekken waar misschien ook plaats zou zijn. Ik ga op zoek naar die uh, ruimtes bij mij in de buurt. En hij gaat ondertussen even bellen met de gemeente... om te kijken of hij wat meer informatie kan krijgen. dicht begroeide omheining, een poort. Zeg hè. Is dat Miklat Shiburi? Ja? Ik moet hier de trap af in dit appartementengebouw. Een grote stalen deur. En dan is hier zou hier licht zijn. Ja. Oh, mijn hemel, staat hier. 17 centimeter water. Ontluchtingspijpen zie ik hier. TL-verlichting. Betonnen vloer. Betonnen muren. Een wastafeltje. Het water doet het niet. Hier kan ik nog wat verder doorlopen. Het is echt een kruipdoor-sluipdoor... Met daarachter nog een andere ruimte. Stikdonker. Spinnenwebben. Ik vraag me af of hier ooit iemand komt. Hier ligt wel een dweil. En hier staat één bed. Eén houten bed. Zonder matras. Onze correspondent Monique van Hoogstraten bezocht een schuilkelder in Israël. Daar waar de Israëliërs naartoe moeten. Mocht Iran aanvallen. Er staat ook... Ter discussie tijdens het bezoek van premier, israëlische premier Netanyahu aan de Verenigde Staten. Terug naar eigen land. Tuinhuisjes, kassen, bloembollen en zaden. We hebben ons het afgelopen jaar weer echte tuinliefhebbers getoond. Want de omzet van de branche, de tuinbranche, had nauwelijks te lijden onder de crisis. 4,1 miljard euro gaven we met z'n allen uit. Nagenoeg ongeveer gelijk aan 2010. Verslaggever Jeroen Schutteijzer nam een kijkje bij een tuincentrum in Barneveld. Brenda Horstra is van de tuinbranche Nederland. We zitten in een moeilijke crisis en jullie lijken de dans een beetje te ontspringen. Mensen gaan minder op vakantie en gaan dus meer uh, vakantie vieren in eigen tuin. Ja, kom niet aan de tuin van de Nederlander. Hè? En gaat het uh, met alle sectoren goed? Je ziet daar uh, dat uh, het groot onderhoud, zo noemen wij dat, tussen tuinhout, uh, uh, tuinhuisjes, tuinkassen, dat dat heel erg goed gaat. Maar ook het zaden en bollen, dus het zelf... Zaaien en bolle planten, dat gaat ook heel goed. Wat willen wij opeens zelf uh, zaaien en kweken? Dat zie je eigenlijk uh, in golfbewegingen terugkomen. Uh, dat begon al in de jaren 70. Toen had je de, ook een beetje de milieucrisis. De Club van Rome kwam toen op. En toen had, gingen we allemaal uh, zitkuilen maken. Wilden we laag bij de grond, gingen we ook zelf zaaien. Dat is nu ook zo. De lente was heel goed vorig jaar. Inderdaad, de lente was heel goed. Het was ook heel vroeg mooi weer. Dat helpt altijd. Dus de eerste maanden, dus uh, februari, maart, april, zijn heel goed geweest. En toen stortte de zaak in? Ja, je ziet dat uh, in september is het consumentenvertrouwen echt gekelderd. En dat zien we dus ook terug in de verkopen. Uh, Behalve in december, daar zie je weer een plus voor de tuincentra. En dat is uh, de kerst zijn de kerstartikelen. Men is wel uh, voor de kerst uh, erop uitgegaan om het gezellig te maken. Ik uh, lees in jullie persbericht dat de tuincentra het 10% minder bezoekers hebben gekregen. Dat is nogal wat. Dat is heel wat. Wat wij zullen moeten doen is inderdaad... meer mensen interesseren om naar het tuincentrum te komen. Kopen meer via internet. Er is meer verkocht via internet. Als ik kijk naar tuinartikelen is dat 7 procent. En het jaar daarvoor was dat 5 procent aandeel. Maar wij zullen daar als branche uh, moeten uitdragen dat het... Leuk is en inspirerend om ook bij het tuincentrum je te oriënteren en daar uh, ja, de tuin op te snuiven. Het zelf zaaien en kweken, dat zit dus in de lift. Nico Kramer, daar hebben we kassen voor nodig, groot en klein. Hoeveel heeft u geplust afgelopen jaar? Uh, 50 procent. Dus 50 procent? 50 Uw rekenmachientje was niet stuk? Nee. En dit is een heel kleintje? Dit is een, een, een model die zeg maar, uh, volle gronds, uh, waar je volle grond steelt. Dus eigenlijk zet je, de, je je zaait of je plant uh, in de volle grond. En dan gaat een bruukas overheen. En met het glas wat erop zit uh, krijgt u ook een, uh, een flinke warmte. Maar ook meteen een bescherming tegen nachtvorst en ongedierte. 399 euro. Voor iedere maat en ook voor iedere portemonnee is een, uh, een tuinkast te koop. Heeft u er zelf een in de tuin? Ja, ik heb er zelf ook een in de tuin. En wat verbouwt u daarin? Hoofdzakelijk kruiden. En daar heeft u lolling. Ja, kweken is leuk. Dit is een, een wat grotere tuin, tuinkas. Hoeveel kost deze? Deze kost 3750 euro. Maar dit is een kast gemaakt van aluminium. Meneer Kramer, we zitten in een crisis. Je zou zeggen: mensen hebben hier nou even geen geld voor. Vroeger had je de nutstuin was het uh, ontstaan vanuit uh, economisch gewin. Maar nee, je zou kunnen zeggen, de nieuwe nutstuin is toch ook dat mensen weer met hun eigen gezondheid bezig zijn. Met onbespoten groenten. Uh, vorig jaar hadden we de EHEC-bacterie, waardoor mensen ook zijn gaan twijfelen. We willen toch uh, gezonde uh, spullen eten. En dan is het hartstikke leuk om dat te doen uit eigen tuin. En dan ben je goed bezig? Ik denk in deze wereld die allemaal snel gaat van bitjes en baitjes, is het ook leuk om weer een beetje terug te pakken op het goede van vroeger. Om lekker met je, uh, met je vingers in de prut bezig te zijn. Ook nog voor kinderen of kleinkinderen. Heel leuk om, om, om dat te laten zien hoe dat werkt. Dat de groente niet uit de fabriek komt. Maar als je zaait en, uh, en planten water geeft, dat je kunt oogsten in eigen tuin. Nou, dat denken dus veel mensen. Want het gaat goed met de tuinbranche. We hoorden een verslag van Jeroen Schutijzer. PSV kreeg een flink pak slaag gisteren. Ploeg verloor in eigen huis met 2-6 van FC Twente. En daarmee werd ook de tweede plaats in de eredivisie aan de tukkers afgegeven. 2-6, dat is niet misselijk, zegt PSV-trainer Fred Rutte. Het is bijna niet... Uh, ja, natuurlijk, het is wel te analyseren. En uh, ja, als, zij, uh, als zij vroeg op, uh, op voorsprong komen... Ja, dan, dan kunnen ze ook wel een beetje hun favoriete spel spelen. En uh, ja, daar zijn wij dus... Uh, daar nou, hebben we onze tegenstander geholpen. Ik moet wel zeggen, wel een goede tegenstander. Die, uh, ja, die vandaag beter was als PSV. Ja. En daar kan je heel lang en heel breed uh, over, uh, over door uh, analyseren. En kijk, de hoogte, ja, dat, dat kan niet, dat is te groot. Maar je kan wel een topwedstrijd verliezen. Van een, en zeker uh, van een ploeg die vandaag, denk ik, gewoon beter was als PSV. Maar als je dan tegen tien man komt te spelen... en dan krijg je nog twee tegen Ja, dat is, op ons niveau is dat uh, ondenkbaar. 6-2, dan zit je lang in de kleedkamer. Wat is er allemaal besproken na afloop? Nou, kijk, ik ben... Uh, besproken ze niets. Want uh, ja, iedereen is er zo uh, op een doosdanige manier kapot van... dat er uh, ja, alleen maar een, een stilte heerst. Hoe is het met... En hier en daar een vloek. Ja. Sfeer is dan broeierig. vuurtje op de tribune. Politie ja. rondom het stadion. Supporters on ontevreden. Wat betekent dat voor jou?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 Opnieuw zijn er schilderijen uit de collectie Goudsticker overgedragen. We spreken straks met de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Eerst maar eens even naar Erwin de Hart voor de verkeersinformatie, Erwin. Ja, er staat in totaal al bijna 70 kilometer aan file op de weg op dit moment. Dat is meer dan gebruikelijk. De laatste ontwikkeling is op de A16, Breda richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. Bij Knopendebrekseplein staat een file van 5 kilometer. Hmm, iedereen weer aan het werk. Het regent een beetje. Klopt. Wat verwacht jij? Ja, dan uh, met al deze ingrediënten verwacht ik uh, rond 8 uur... ongeveer 200 kilometer op zijn minst. Goed, horen we van je later. Ja. Dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marco B. Visser heeft vanochtend een record en een jubilaris... en ook een bosje bloemen. Nou, ik had een bosje bloemen inderdaad, uh, Marcel. Maar de vraag, dat heb ik vanmorgen al uh, opgeworpen, is... of uh, de mensen waar ik mij vanochtend mee bezighoud hier... aan mijn eigen onderhandelingstafel in Utrecht bij het Centraal Station... de vraag is of de schoonmakers, als zij twaalf en een half jaar in dienst zijn... Uh, of zij ook wat, uh, wat krijgen. En Abdelkade, Koertiet is bijna zover. U loopt een halfjaartje achter mij aan eigenlijk, hè? Klopt. Nee, klopt. Ja. Nee, klopt. Ja. Uh, wij hebben dat vorig jaar uh, bij... Uh, ik werk bij Belasting. Ik, ik, ik werk voor ISS. We hebben het dan bij ISS. Ja, dat is een heel groot schoonmaakbedrijf. Het is een schoonmaakbedrijf. Een hele grote schoonmaakbedrijf. Internationale schoonmaakbedrijf. Ik heb zelf een collega van mij, mevrouw Linschoten, die is 37 jaar in dienst. Zij gaat volgend jaar met pensioen. Wij hebben ook zoiets gevraagd. Zij heeft nog nooit iets gekregen. En, uh, wij kregen het ook niet. Nee, want u, bent nu twaalf, u werkt nu twaalf jaar. Ja, dus ja. over een paar maanden bent u ook jubilaris. Klopt. Maar ik kreeg niks. ISS nee, ISS. dat weet u zeker? Ja, dat weet, dat weet ik zeker. Wij hebben het gevraagd aan EES. ISS. ISS zegt, ja, wij hebben dat afgeschaft. Ja, bij ons bestaat het niet meer. Ja. Of dat waar is, dat weet ik niet. Voor nee. hun zelf, dat weet ik niet. Maar voor een schoonmaker, nee. Wij kregen niks bedoelt voor hunzelf u, dat ze... Ja, voor die bobo's, voor die secretaris of zo. Die werken bij kantoor, in kantoor bij hun, dat weet ik. Ja. Misschien kregen ze wat, maar voor een schoonmaker is het afgeschaft, zeggen ze. Terwijl u op uw 125 jaar jubileum vind ik in ieder geval ook wel een bosje bloemen hebt. Ja. Ik weet nu hoe leuk het is om het te krijgen. Nee, klopt, dat vind ik ook. Of gewoon een kaart. Nou, ja. wij krijgen helemaal niks. Iets, iets aardigs. Iets aardigs. Ja. Maar ja, wij, de schoonmaker krijgen niks. Dat is respectloos. U zegt, de schoonmakers krijgen niks. U krijgt natuurlijk wel gewoon betaald. Ja. Nou, gewoon mijn salaris, meer niet. Nee. Ik krijg geen cent meer of minder. u eens dus even, u bent getrouwd? U ja, nee. heeft drie kinderen? Ja, ik ben getrouwd. Ik heb drie kinderen. Ik ben 47 jaar. Zoals ik net gezegd, ik werk bij ballastingdienst ja. voor schoonmaakbedrijven. Ja. U werkt fulltime en uw vrouw werkt ook als schoonmaakster? Ja, als, als parttime. Ja. Dus uh, zonder dat we uh, als wij met z'n tweeën niet gaan werken... wij redden het niet zo en zo, wij redden het nu ook niet. Dus ja. Nou, uh, wat bedoelt u met wij redden het nu ook niet? Wij verdienen heel weinig. Ja, ja. Nee, en, weinig. Wat redt u dan nu niet? Nou, met uh, salarissen wij ja. redden het niet. Wij hebben ook jonge kinderen die willen ook sporten, schoenen kopen, computeren, noem maar op. Tegenwoordig kennen je niet zonder internet, want je ja. zit op school. Nou, dat kunnen we niet meer betalen. Ja. En wij vragen alleen maar 50 cent... Het is niet veel gevraagd, wij, wij vragen geen gouden bergen en wij staken nu al negen weken. Maar de schoonmaakbazen die zeggen, nee jullie kregen dat niet. Maar ik ben hier niet voor niks gekomen, want het is mijn ambitie om te zorgen... dat de zaken voor half tien weer een beetje losgetrokken worden hier aan tafel. Okay. Uh, wel geschiedenis, want het is de langste actie. Hè. Negen hebt, weken staakt u al. U hebt al negen weken niet gewerkt. Uh, we gaan straks uh, ook met de werkgevers praten over uh, hoe het zover heeft kunnen komen... en hoe wij dit uh, probleem gaan oplossen. Misschien dat we dan ook nog iets aan het bosje bloemen van u kunnen doen. Ja, maar dat is niet het eerste, geloof ik. Hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Het, gaat... maar het zou wel leuk zijn. Ja, het zou echt leuk zijn. Goed. Maar het gaat ons eigenlijk... Is staking, het is vandaag precies negen weken. Het is net als in 2010. Nou, de, de opdrachtgevers in schoonmaakbasis ja, eigenlijk moeten ze een verklaring geven. Waarom is het nou vier zoveel? Laten ze negen weken. Ja, dan gaan we straks naar zeven en dan, dan gaan we daar eens even achteraan. Meneer Kortjes. u blijft aan de onderhandelingstafel zitten hier met mij. Nee, zeker. Er komen straks nog veel meer mensen bij. Eerst goed. Dan gaan er Doe wat we van maken. Eerst goed. gaan okay. we wat van maken. Hij verzamelt alle partijen rond de onderhandelingstafel. Mark-Robin Visser vanochtend. Het is tien minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nederland heeft zes schilderijen teruggekregen. die in de Tweede Wereldoorlog verkocht zijn aan de Duitsers. Het gaat om schilderijen uit de collecties van Goudsticker en de gebroeders Katz. Net voor de oorlog zouden de Nederlands-Joodse kunsthandelaren mogelijk onder dwang een deel van hun collectie hebben verkocht aan onder andere nazieleider Herman Keuring. De schilderijen werden overhandigd, die er terug zijn, in het Museum van Beeldende Kunst in Leipzig. En een van de aanwezigen was directeur Kees van het Veen, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Meneer Van het Veen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom komen deze werken nu pas terug? Ja, dat is een lang verhaal. U zei het al, ze waren eigendom van de kunsthandel Goudstikker en Katz. En uh, oorspronkelijk die zijn gekocht door de Duitse kumelé in de oorlog. Um, deze is in 1949 overleden en zijn vrouw is in 1953 gevlucht uit de DDR. En vanaf toen heeft de DDR deze schilderijen geconfiskeerd en ondergebracht in het museum in Leipzig, wat u zo even aangaf. Nee. En um, na de wende, dus in 1989, is er een juridisch steekspel ontstaan waarbij de verschillende nationale claims waren op deze werken. En Nederland heeft zijn oorspronkelijke claim, die ook al in 1945 was, uh, uh, uitgeoefend... ...heeft die weer geactiveerd. Nou, dat heeft veel onderzoek uh, uh, opgeleverd. En uiteindelijk zijn de nationale claims niet gehonoreerd. En de Nederlandse claim op grond van het internationale recht, wat daarvoor geldt, wel. En zodoende dat, ze, dat gisteren het protocol van overdracht is getekend. Ja, gebeurde dat meneer Van Veen dan nog met zure gezichten? Niet met zuur gezichten in tegendeel moet ik zeggen. Er waren verschillende toespraken van de Duitse zijde, van de museumzijde ook en van de Nederlandse zijde door onze ambassadeur. En ja, wat daar de rode draad in was, dat was toch wel de nadruk op het onderzoek. Dat dat voorbeeldig uh, een, een resultaat is van de voorbeeldige samenwerking tussen Duitsland en Nederland. En uh, het gevoel van rechtsbewustzijn dat het recht ook zijn loop moet hebben in deze. En u zei al, uh, ze zijn destijds aangekocht door Alfred Kummerlee. Wat is er al die jaren in Duitsland met de schilderijen gebeurd? Nou, deze schilderijen zijn op zich vanaf, wat ik zo even aangaf, vanaf 1954 in het museum in Leipzig bewaard. En ze zijn af en toe uh, zijn ze ook van getoond aan het publiek. En uh, op andere momenten hingen ze in depot. Verkeerden ze nog in goede staat? Ze zijn in een redelijk goede staat. Redelijk ja. goed, dus? Ja. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij ze nu aannemen zoals ze zijn. Ja. En uh, dat wanneer ze, ze worden vanaf vandaag naar Nederland vervoerd... Uh, dat wij er dus straks eerst zorgvuldig naar gaan kijken wat nodig is. Om maar te er te is, is misschien wel wat restauratie nodig. Dat zou mogelijk kunnen zijn, ja. Mm. Maar dan horen we uit de collecties van Goudstikker en Gebroeders Katz... natuurlijk onmiddellijk de alarmbellen rinkelen. Want wat gebeurt er nu met die schilderijen? Voor wie zijn ze? Nou, op dit moment zijn ze dan eigendom van de Nederlandse staat... en wij als Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voeren het beheer uit over deze werken. Oh ja. En wij wachten af of uh, onze musea in Nederland geïnteresseerd zijn... of dat de advocaten van de erven, goudstikken of kats... mogelijk een claim willen leggen op deze schilderijen. Dat kan. Die hebben dat nog niet gedaan? Die hebben dat nog niet gedaan, nee. Oké. Okay. Zijn het belangrijke werken eigenlijk? Want zijn ze interessant? Het zijn uh, niet de meest belangrijke werken. We zouden kunnen zeggen ze zijn van beperkte waarde... zowel financieel als cultuurhistorisch. Het hmm. gaat eigenlijk om dat ze gewoon terug zijn, dus, wat u betreft. Ja. ja. Uh, worden de kunstwerken nog ergens tentoongesteld? Dat is op dit moment nog onbekend... maar daar gaan we nu over in gesprek met uh, verschillende Nederlandse musea. Prima. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Kees van Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het NOS Radio 1 Journaal, de Ochtendkranten... Uitslag van de Russische presidentsverkiezingen staan op bijna alle voorpagina's. En dan gaat het vooral om de traan van Poetin... of een scherm webcambeelden van de stemlokalen. Poetin keek via de camera's mee, zoals in het fd staat Op de voorpagina daar wat Poetin dan te zien kreeg. Verschillende fotootjes, een soort samenstelling. Of frauderen doe je zo, schrijft NRC Next. Daarbij hielpen de webcambeelden, schrijft de krant. Via een app konden ook de Russen zelf laten weten... of er gesjoemeld werd in de stembureaus. Voorkant van de Trouw en de Volkskrant pinkt Poetin zichtbaar ontroerd een traantje weg bij zijn overwinningsspeech. Volgens de eerder genoemde NRC Next correspondent zijn het tranen die zijn eyeliner deden uitlopen. Maar volgens sommige anderen kwamen de tranen. Door de wind. Nou, dat vragen we zo maar even aan onze correspondent kiezer Hekser. Of er wind stond daar bij Kremlin. De hoofdrol uh, was natuurlijk voor Poetin, zegt de Volkskrant. Maar verlepte autobussen speelden een grote rol. In honderden bussen werden jonge mannen en arbeiders rondgereden langs stembureaus. Moesten elke keer opnieuw hun stem uitbrengen. Diezelfde bussen voerden volgens de krant ook het publiek naar het plein. Voor die speech en de tranen van Poetin. Het AD kiest vanochtend voor ander nieuws op de voorpagina. Crashes gaan op de fles door bezuinigingen. Ouders haken af door de fors duurdere kinderopvang, dus de krant. 13 kinderdagverblijven zijn de afgelopen twee maanden op de fles gegaan. Ouders halen aan de ene kant hun kind weg uit de opvang vanwege de hoge kosten. Aan de andere kant krijgen ouders van de een op de andere dag te horen dat het kinderdagverblijf failliet is. Boink, de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang zegt zich grote zorgen te maken. Vooral de kleine bedrijven, kleine kinderopvang, die heeft het moeilijk. Een nieuw debakel voor de Nederlandse zonne-energie-sector. Het valt te lezen in het Financiële Dagblad. De Rabobank heeft het bedrijf Solar Total opgeëist. Dat is het Financiële Dagblad. Ja. Uh, het is de derde klap voor de sector... die al eerder twee grote spelers in Zwaarwier zag komen. De Nederlandse solar-sector, sector, wordt volgens FD verpulverd door Chinese massaproductie. Spelers uit ons land zijn gewoon te klein geworden om te kunnen overleven. En de kas voor de werkloosheidsuitkeringen is na de rijke jaren helemaal leeg. Er is geen geld voor de door de CPB voorspelde toestroom van WW'ers in de komende jaren. Dat schrijft Trouw vanochtend. Eind 2008 zat er nog een goede 9 miljard euro in de pot. Nou, inmiddels is dat een tekort van 1,9 miljard geworden. Maar zonder maatregelen zal de overheid miljarden moeten uittrekken. Het kabinet kan ook besluiten de werkgeverspremie te verhogen of werknemers weer te laten betalen, zoals vroeger. En ook zou de WW uitgekleed kunnen worden. WW is een van de onderwerpen waarover Wilders, Verhagen en Rutte... vandaag gaan praten in het Katshuis. En zo dadelijk, na het journaal, we zeiden het al eventjes... die tranen van Poetin. Was dat nou emotie of de wind? Blijf luisteren.